Jan van der Putten met het NOS-journaal. De laatste nog leven van Defensie. Ze krijgen de veteranenstatus en ze krijgen onderscheidingen als ze daar recht op hebben. En volgens de Telegraaf wordt de groep in november ontvangen door de inspecteur-generaal der Krijgsmacht. In de krant spreekt Leo Reawaru van de Molukse actiegroep Maluku voor Maluku van een historische doorbraak. Vorig jaar besloot de Nederlandse regering al achterstallige uitkeringen te betalen aan knilmilitairen en Indische ambtenaren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 In Suriname krijgen veertien verdachten in het proces rond de decembermoorden vandaag en morgen de straf te horen. Ze staan terecht voor hun rol bij de martelingen en executies op 8 december 1982 van vijftien tegenstanders van het militaire bewind van Daisy Bouterse. Tegen Bouterse zelf is al eerder twintig jaar cel geëist.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 Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 65 files, goed voor 260 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knopend Benelux en Delft 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de reizen ook weer vrij. Verderop richting Amsterdam staat bij Dorp 5 kilometer file. Op de rijband vanuit Amsterdam richting Den Haag Daar staat door een ongeluk tussen Roervaarsveen en Zoeterwoudaarindijk 9 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er is één reis ook dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij Hooggraven 3 kilometer file. En op de A12 richting Den Haag tussen Kloop het Gouden en Zoetermeer 7 kilometer na ongeluk. Vertraging ruim een half uur. Wel zijn de rijstokken weer vrij. Een stuk verderop bij Noodop richting Den Haag, daar staat 3 kilometer file. Op de A20 richting Gouda bij Kloop het 9 kilometer na ongeluk. En er is één rijstok dicht. Tot zover de verkeersin.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 Yeah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 Wrote it down and read it out, hoping it would save me too many times, too many times. My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, it doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. I'm out of You're mad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 Don't me.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 Maar nou, kan jij niks zeggen? Ja, nee, ja, lekker rustig. Goedemiddag, Lex. <laughs> ja. maar, de microfoon doet het niet. Dus, uh, maar bij nee. deze, deze wel. Dus dat gaat helemaal goed. Wat wou je weten, Roek? Ja, nou ja, hoe het weer gaat worden de komende dagen, oh, Lex. Ja, ja. Want we hebben nou een lekker zonnetje in Salford ja, ja, op dit moment. Ja. Ja. ja, er zijn wat lichte uh, stapelwolletjes, maar dat stelt uh, heel weinig voor.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 Dit is TV map ja, ja en onder en met pagina. En, en natuurlijk op tv. Oké, okay. dankjewel Lex. En tot de volgende keer. En tot volgend jaar. Ja, volgend jaar alweer. Oh, jeetje. Dat was het weer. Voor. Wat klinkt het hè? Eind september, dan dus zeg je alweer tot volgend jaar. Ja, zo gaat dat. Lex van der Noorden hoorde juist met een weerbericht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 I like just good So took another way. You're like the Mike and G So I use my voice As soon as I buy the cars It's a big Rolls Royce That's right My name is Mike and G I use the honey day With the F.I.C On the suite Was a body Bigger than Hollywood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 grote Oktoberfest. Uiteraard op het Raadhuisplein al hier. Dat gaat weer een heel gezellig feest worden. Vanavond, Vanaf 8 uur dan barst het echt los. He. Gewoon het geweldige feest. Oktoberfest hier in Zandvoort.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 Regel nummer uno, celular is afuera. Es is een especial para ti, bebé. Destijdt dat mañana, talvez, de muerto no te vea. Y tengamos un recuerdo así que baby menea. Esa señorita, si sí se mueve bien, cuando baila, es que la tiene que ver, alucinante. Sin ropa se ve radiante. Conmigo, se lee palo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, move. Dale, baby, move your party. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Just for me, baby. Alright. just to you baby just girl